Door de gaswinning zijn er in Groningen geregeld aardbevingen. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het gaswinningsbesluit... van minister Kamp van Economische Zaken. Volgens de plannen wordt de gaswinning teruggeschroefd... en ook wordt er geld uitgetrokken om de aardbevingsschade te compenseren. Italië zegt dat het de toestroom van bootvluchtelingen... nog niet onder controle heeft. In januari kwamen meer dan 2000 mensen aan land... en dat zijn er volgens de regering tien keer zoveel als een jaar geleden...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 Goedemorgen, u luistert naar Nu Al Wakker op Radio 1. Het ochtendprogramma dat u tussen 4 en 6 op de hoogte brengt... van het nieuws van de dag die net is begonnen. Het is vandaag 5 februari en op deze woensdag aandacht voor. Het dossier gaswinning, want de Kamer debatteert vandaag weer verder over de kwestie. Het holland Heinekenhuis dat is helemaal klaar voor de Spelen in Sochi. En Rotterdam, dat wordt overspoeld door nieuwe politieke partijen. Ja, reageer op deze uitzending, dat kan. Bel dan naar ons telefoonnummer Dat is 0800-1121. 0800-1121. Of Twitter mee met de hashtag WNL. Eh, ons online volgen kan ook op Twitter. Vind je ons via het WNL Nacht. Een van de rijkere gemeentes van Nederland... staat het komende uur redelijk centraal in Nieuw wakker. Uh, alwakker Dan hebben we het over de gemeente Amstelveen. Uh, de stad waar de eerste Koningsdag dit jaar in première zal gaan. De stad die 15 miljoen euro verloor tijdens de crisis in 2008... en een maand terug nog een verlies te verwerken had... Namelijk het strek van de burgemeester. Nou, Amstelveen is voorlopig echter nog niet af van Herbert Raad. Hij werkte zich van uh, heftruckchauffeur op tot VVD-wethouder in Amstelveen. Een functie die hij nu vier jaar bekleedt En hij is het hele uur bij ons uh, te gast. Goedemorgen meneer Raad. Goedemorgen. Uh, ja, een nieuw jaar, een nieuwe burgemeester. Moet een spannende eerste maand voor u zijn geweest. Ja, zeker. zeker. We hebben nu uh, Fritte Graaf uit uh, Apeldoorn. Uh, die vervangt uh, Jan nu. Ja, ja. Jan Onze Jan, Jan Verzanen. En uh, nou, dat is toch wel heel, heel bijzonder, want Jan, ik ken hem nu 3,5 jaar in, uh, in het college. En dan heb je een totaal andere iemand zitten dan uh, als voorzitter. Dus maar het gaat hem wel goed. Nou, hoe, hoe doet hij het tot nu toe? Wij zijn tevreden. Wij zijn tevreden. Het is een uh, uh, meneer van, uh, ik denk dat hij 63 is. Mm -hmm. En hij is zo'n typische, uh, als ik het zo mag zeggen, zo'n typische VVD'er. Mm. Ja, ja, ja. ja. ja. En, en, en, en daar moet u blij mee zijn. Wat je ziet, is wat je kent. Hij volgt dus Jan van Zaan op, die is naar Utrecht gegaan natuurlijk. Ja. Hoe, hoe zal hij het gaan doen in Utrecht? Ik denk dat hij het goed zal doen. Alleen ik denk wel dat het... Is een hele lastige stad. Hè? Dat is uh, echt moeilijk. Mm -hmm. En op een bepaald moment zul je gewoon keuzes moeten maken. Ook als burgemeester waar je niet iedereen uh, vriend kan houden. Dat is in Amstelveen denk ik nog wel iets makkelijker. Wat dat betreft is het ook wat overzichtelijker. Dus hij zal het... Uh, ik denk dat hij het ook wel dat hij het lastig zal krijgen. Maar... Uh, hij zal de goede dingen doen. Ja. Jan van Zanen, acht jaar burgemeester was hij van, uh, van Amstelveen. Ja. Um, uh, dan, ja, er zijn natuurlijk aardig wat hoogtepunten, maar toch wordt een burgemeester wordt vaak uh, uh, herkend aan, aan, ja, aan toch de lastige dingen, de dieptepunten. Waaronder, waaronder het, uh, het ICEF-faillissement, eigenlijk 15 miljoen euro uh, dat de gemeente Amstelveen uh, verloor. Dat was in oktober 2008. Uh, in 2010 bent u wethouder geworden. Ja, klopt. Um, precies het moment uh, om uh, als schuldeiser eigenlijk op te treden. Um, zoiets lijkt me niet een baantje waar je zomaar ja op zegt. Als wethouder bedoelt? Ja. Klopt. Daar moet je heel goed over nadenken. Moet je ook over overleggen thuis. Als je een gezin hebt. Of een vrouw. Of een partner. Uh -huh. Want het is iets wat niet van wat je van 9 tot 5 doet. Je bent er eigenlijk dag en nacht mee bezig. Uh -huh. en, uh, en ook in de weekenden. Mensen spreken je ook aan in de supermarkt. Of, uh, of je kinderen op het schoolplein. Dus dat is... Uh, ja, daar moet je echt goed over nadenken. Maar dan, dan is het echt een weloverwogen keus geweest... Als, eigenlijk om als een soort van crisismanager dan op zo'n moment op te treden. Want het, het, het, het, was, het was niet allemaal even makkelijk. Nou, mijn, mijn, de, de VVD-Namseveen de VVD, de VVD vroeg me of ik dat wilde doen. Mm -hmm. En we hadden lastige tijden gehad. Want je zegt al 2008, 15 miljoen euro verloren. Nou, ja. vervelend kan het bijna niet. U, u moest het ook bijna letterlijk gaan terughalen in IJsland. Ja, op een moment kwam het verzoek van de advocaten... of, of we naar die rechtszaak wilden. want we waren allemaal van die rechtszaken? En toen ben ik naar de gemeenteraad gegaan en zeg van jongens vind ik dat een goed idee. Want ik wil natuurlijk niet naar IJsland gaan. En dat je dan, uh, dan zit je daar en dan hoor je van, nou die is op een snoepreisje. Nou, dat was absoluut geen snoepreisje. Nee. Maar drie dagen bij die rechtszaken daar geweest. Ja, en dat is toch wel een hele bijzondere ervaring. Ja, wat heeft dat tot nu toe opgeleverd? 7,9 miljoen euro voor de gemeente Amstelveen. Ja, betekent wel dat er we, even snel rekenen 7,1 miljoen euro nog uh, uh, kwijt ja, is. Uh, wellicht niet meer terugkomt. Hoe zit dat? Krijgt Amstelveen dat geld nog terug? Um, wij denken van wel. En dat denken we niet alleen wij vanuit Amstelveen... maar ook alle mensen die daar verstand van hebben en allerlei accountants. Dus ik mag het ook niet helemaal afboeken. Dat is, anders zou ik het meteen afboeken. Um, en dat zit nu, uh, want nu is al het cashgeld verdeeld. Dus wat in die boedel zat van Landsbanki. En nu worden alle bezittingen worden zeg maar, ja, geveild. En dat, dat kost gewoon een aantal jaren. Ja, Wouter Bos, uh, een paar jaar geleden stelde heel hard uh, dat uh, het geld allemaal sneller afgelost uh, moest worden. Ja. Zijn inmiddels bijna zes jaar verder. Um, wat vindt u er nou van dat het allemaal zo lang duurt? Ik ben daar dus geweest. En als je dus komt naar IJsland. Dat is een, een, ja, een prachtige eiland. Maar we zitten 300.000 mensen. Het is een beetje. Ik zeg altijd. Het is gewoon drie keer uh, ja, Texel. Ja. En dan komen wij uh, vanuit. Nou, het is allemaal misgegaan met die banken. Dan kun je iedereen de schuld van geven. Maar volgens mij moeten we echt uh, hand in eigen boezem hier in Nederland. Want iedereen is er natuurlijk gewoon, uh, gewoon te hebben geweest. En dan zeg je tegen die eilandbewoners... ze uh, alles maar, uh, uh, uh, omdat wij onze centen terug willen hebben. Ja. Dus ik denk dat daar iets van redelijkheid in moet, in moet zitten. En daar op IJsland noemen ze al de politici en al die bankiers. Dat noemen ze gewoon de expensive suits... Weet je, de, de, de, de dure pakken die daar komen... die komen vertellen van nou jongens, verkoop hier alles maar... want ik moet mijn geld terug hebben. Ja, ja. ja, zo werkt het eigenlijk. En dat, dat maakt het toch even weer een uh, genuanceerder verhaal... dan het op de eerste oog lijkt. Ja, uh, uh, straks praten we verder met deze man, VVD-wethouder Herbert Raad... van Amstelveen dus over uh, bijstandsgerechtigden... die iets moeten terugdoen voor de samenleving. Maar uh, van Amstelveen gaan we naar uh, Rotterdam. Want Rotterdammers hebben meer dan ooit... een overdaad aan opties bij de komende verkiezingen. Voor de gemeenteraad zijn er liefst zeven nieuwe partijen bijgekomen... en daarnaast dingen op stadsdeelniveau. Niveau, nog eens bijna 30 partijen mee naar de, kunst van de gunst van de kiezer. Kortom, de kiezer kan zijn borst nat maken in de havenstad. Danielle Rijsdijk is voor de kant Metro-verslaggever in Rotterdam en volgt de gemeenteraadsverkiezingen dus op de voet. Danielle, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nieuwe partijen schieten als paddenstoelen uit de grond. Waar komen ze ineens vandaan? Ja, dat is een hele goede vraag. Nou ja, je ziet, om uh, um even de situatie te schetsen met vier jaar geleden... de vorige gemeenteraadsverkiezingen... toen uh, waren er vijf aanmeldingen uh, in Rotterdam uh, om de stemmen van de kiezer. Nu zijn dat er zeven. En opvallend daarvan is dat er eigenlijk drie oudere partijen meedingen uh, om de zetels. Dat zijn de, de Rotterdamse oudere partij, dat is de seniorenpartij Rotterdam... en dat is Opa Rotterdam. En dat is eigenlijk het meest opvallend in al die aanmeldingen die... Uh, ja, die meedoen nu om de stem van de kiezer. Nou, drie oudere partijen, is dat zo'n uh, heet hangijzer uh, in de havenstad? Nou ja, uh, je ziet eigenlijk dat het een landelijke trend is. Hè. In een land uh, uh, waar veel vergrijzing plaatsvindt... en dat, is, uh, dat doet zich natuurlijk ook voor in Rotterdam... Uh, zie je dat de stem van de ouderen uh, ja, heel belangrijk wordt. Dus dat is een heet hangijzer, inderdaad. Je ziet ook dat de grotere partijen... dus dan heb ik het over de PvdA en Leefbaar Rotterdam... ook heel erg focussen uh, op de ouderen. In de uh, ja, ronde naar, uh, naar 19 maart uh, zijn zij druk bezig... en laten zij in hun campagne ook heel vaak het woord ouderen vallen. Dus los van die drie nieuwe nieuwkomers zie je ook wat de grote partijen proberen... om daar hun, uh, hun kiezers vandaan te halen en zo de grootste te worden. De, de gevestigde orde qua politieke partijen... Is, zijn in de grote steden altijd goed vertegenwoordigd. Uh, halen altijd veel uh, uh, zetels binnen. Um, die nieuwe aanwas van partijen, is dat een teken... dat de Rotterdamse kiezer op dit moment ontevreden is? Nou ja, als je al kan uh, zeggen dat de Rotterdammer zich echt interesseert voor de politiek. Dan, uh, uh, nou ja, ontevreden, ontevreden. Um, Rotterdammers houden zich niet uh, zo bezig met de politiek, is mijn ervaring. En als we dat dan wel al doen, dan uh, is het meestal onvrede jegens uh, uh, ja, de zittende uh, mensen op de single. Dus uh, um, ja, onvrede. Ik weet niet of je daar echt van kan spreken. Rotterdammer die kijkt uh, wat er in zijn uh, zak zit, uh, hoeveel geld hij overhoudt. En daar blijft het dan ook meestal wel bij. Ik denk dat de onvrede eigenlijk niet te maken heeft met het aantal nieuwe partijen. Dat, uh, ja, die, die dingen allemaal mee uh, om, om hun uh, stemmen, die willen allemaal de grootste worden. Maar uh, ja, of dat daadwerkelijk gaat gebeuren, dat zien we op 19 maart. Ze nou, dus zullen in ieder geval niet allemaal de grootste worden. Uh, uh, de portemonnee die is belangrijk. Wat zijn verder de grote issues in Rotterdam volgende maand? Uh, portemonnee. ...ouderen, dat blijft wel een issue. Dus niet voor niks dat we met de drie uh, nieuwe partijen hier oppoppen. Um, ja, portemonnee. Ik, uh, onderwijs is altijd een belangrijkste belangrijk pijler. De haveneconomie. Hier uh, uh, ja, veel geld te verdienen. Dus ook daar uh, zal, uh, pijler, uh, dat zal een belangrijke pijler zijn. Uh, als je me vraagt wat, uh, uh, ja, om wie de strijd gaat op 19 maart... ...dan verwacht ik dat dat tussen de grote gaat zijn. Dus dat is de PvdA. Onder leiding van uh, lijsttrekker Hamid Kakus. En dan denk ik dat uh, Leefbaar Rotterdam... ...onder leiding van Joost Eertmans grote kans maakt. Het zal het uh, traditionele uh, gevecht zijn hier. Om, uh, om de grootste partij te worden. En uh, uh, ja, wat ik al zei, ik denk dat uh, de Rotterdamse oudere partij kans maakt op de zetel. En voor de rest hebben we een nieuwe islamitische partij, Nida Rotterdam. En ik denk dat die ook van de zeven nieuwkomers uh, ja, kans maakt op de zetel. Ja, even terug naar uh, Joost Eerdmans, onze voormalige WNL-collega. Uh, veel luisteraars kennen hem natuurlijk. Uh, veel luisteraars van Radio 1 als presentator van Avondspits. Um, uh, hoe doet hij het in de politiek? Want hij hij staat op het punt om misschien wel de grootste te worden in Rotterdam. Ja, dat zou zomaar kunnen. Lever Rotterdam is altijd een erg populaire partij hier. Uh, Joost Eertmans is uh, uh, ja, nu nog wethouder in Capella aan de IJssel, maar uh, uh, ja, die doet dadelijk mee, uh, voert de leiding over Lever Rotterdam. Ja, hij maakt een grote kans. Ik begreep, uh, geloof ik, dat hij nu zijn stembanden kwijt is en dat hij een beetje rustig aan om met de stem, dat hij niet alle debatten afloopt. Verbaast maar me niets. <laughs> maar ik verwacht dat hij na, negen, of ja voor 19 maart in aanloop daarvan uh, ja, enorm het debat zal gaan voeren met zijn uh, ja, directe concurrent uh, Hamid Kaukus van de PvdA. Dus uh, ja, het zal een uh, traditioneel gevecht worden om leefbaar Rotterdam en uh, de PvdA die uh, proberen in Rotterdam de grootste te worden. Ja, tot slot uh, de opkomst. Kunnen we daar al iets over zeggen? Hebben we al wat verwachtingen? Wordt het druk dit jaar? Ik denk niet drukker dan normaal. Rotterdammers die uh, ja, tassen wachten toch een beetje af. Ik denk dat, uh, uh, ja, dat er niet meer mensen dan normaal gaan stemmen hoor. Misschien, uh, ja, misschien uh, die NIDA-partij, die islamitische partijen... Uh, zal misschien nog wel wat uh, het een en ander ja, voet in de aarde losmaken. Maar ja, ik, uh, um, daar durf ik eigenlijk niks over te zeggen. Het, het wordt allemaal speculeren na 19 maart. Maar uh, ja, dat, uh, dat blijven er verkiezingen. Op 19 maart. Er wordt er ook gestemd in Rotterdam. Metroverslaggever Daniel de Rijzijk. hartelijk dank... En een een hele mooie dag. Dankjewel, hetzelfde. Miles in Budapest, my my treasure chest golden grand piano my beauty you Ooh, yeah Ooh, my of may be hard for you to stop and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 Cheers.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 Een oprichter vast om drugslab, schrijft Telegraaf. De medeoprichter van de populaire alcoholische drankjes Vluggel en boswandeling... zit vast als hoofdverdachte in een grootschalig drugsonderzoek. En de voorzitter van een jagersclub is opgepakt om een lokfluit... de Volkskrant vandaag. De directeur van de KNJV werd aangehouden... wegens het gebruik van de lokfluit tijdens de ganzenjacht. Het gebruik hiervan is illegaal, omdat alleen ganzen mogen worden afgeschoten... die boven kwetsbare gewassen vliegen. Ze mogen niet worden gelokt. De dood van acteur Philip Seymour Hoffman vestigt de aandacht... op het toenemende heroïnegebruik in de VS, dat schrijft de Volkskrant. De overdoses van Hoffman doet de jaren 70 en 80 herleven... toen het iconen als Jim Morrison, Janis Joplin en Chad Baker het leven kostten. Twee decennia lang verdween heroïne uit het Amerikaanse straatbeeld... maar de laatste jaren slaat de druk weer ongenadig toe. De dood van een van Amerika's beste acteurs zal volgens de krant... de geschiedenis ingaan als het moment dat de wereld beseft... dat het heroïneprobleem in Amerika terug is van weg geweest... Tussen 2010 en 2012 nam in de stad New York het aantal sterfgevallen... als gevolg van een overdosis toe van 84 tot 382 per jaar. Voor, volgens Erin McKenzie van de DEA is heroïne als een monster, monster in een horrorfilm. Je denkt dat het dood is, maar het heeft zich verstopt. Het komt terug, zeker in New York. De vraag naar hogescholden wijkverpleegkundigen is zo groot dat thuiszorgorganisatie Buurtzorg Nederland mbo's opleidt tot hbo-niveau, schrijft Nederlands Dagblad vandaag. Door de vergrijzing is er veel vraag naar verpleegkundigen die niet alleen zelf zorg leveren, maar ook zorg in de omgeving van cliënten kunnen organiseren. Dat vergt een analytische blik op zorg die mbo's van nature niet in huis zouden hebben. En daarom ontwikkelt de organisatie samen met Christelijke Hogeschool Ede... een deeltijdopleiding HBO-verpleegkunde... om mbo'ers om te scholen tot hbo'ers. Staatssecretaris Martin van Rijn trok vorig jaar 200 miljoen euro uit... voor opleiding en bijscholing van de verpleegkundigen. verpleegkundigen. En deze maand begint de eerste lichting... bestaande uit de 50 medewerkers van de thuiszorgorganisatie. Uh, dit en uh, nog veel meer in de ochtendkrant uh, deze, deze woensdag. Dankjewel, Vera Simons. En we hoorden je straks weer met het laatste nieuws. Ja. Als je geld krijgt van de samenleving is het niet meer dan normaal dat je iets terugdoet. was getekend. De Amerikaanse moet u worden, de Amstelvese wethouder <lacht> Herbert Raad. Het uh, kabinet wil dat gemeenten vanaf deze zomer bijstandsgerechtigden verplicht aan het werk zetten. Ja, Raad uh, juicht dit kabinetsplan toe. Sterker nog, uh, de wethouder is met dit idee al een tijdje eerder uh, aan de haal gegaan, de uh, Raad. Uh, wat bent u gaan doen uh, met die bijstandsgerechtigden in uw stad? Nou, ik was net uh, wethouder geworden en uh, dat was 2010. Ontzettend slecht weer. Uh, sneeuw, ijzel en uh, het zout was op in Amstelveen... en in de rest van het land. En toen kwam er de vraag van, ja, kun, ja, kunnen niet gewoon een aantal mensen komen helpen? En toen hebben wij negen mensen uit de bijstand uh, gevraagd... of ze de volgende dag wilden helpen. En uh, de dag daarna stonden we daar uh, met een aantal mensen ook van de gemeente. En er waren drie uh, fantastische uh, leuke vrouwen die, uh, die waren opkomen dagen. Huh. Uh, zes niet, we zijn aan de slag gegaan. Een brug daar bij zijn bejaardenhuis, helemaal sneeuw vrijgemaakt, mensen geholpen. Ontzettend leuke dag. Uh, kregen oliebollen en fantastisch en uh, dus was, was prima. Alleen wat, toen vroeg ik me wel af aan het eind van de dag: wat doen we dan met die andere zes? Want die hadden toch gezegd dat ze ook zouden komen in ieder geval om te helpen. Ja. En toen was het antwoord ja, maar dat is niet verplicht. En dat, uh, dat, dat, dat ze, ze hoeven niet te komen. Ja, kijk, en toen werd ik daar wel een beetje chagrijnig van. Toen dacht ik van ja, potverdikkie, ook al is het dan niet verplicht, uh, nu krijg je al een uitkering. Uh, dan zeg je toe en dan kom je niet opdagen. Kijk, zo wordt het natuurlijk nooit wat. Maar meneer Raad, het was zo koud. Ja, <laughs> ja dat klopt. <laughs> maar dan moet je. Dan is het best om, een beetje, uh, ja, om, uh, om wat te gaan doen, denk ik dan. Dan word je, word je er wel warm van. Ja. Maar het gaat, gaat mij echt om die cultuur. Het gaat niet om dat mensen echt onzin dingen moeten doen. Maar het gaat erom dat je mensen echt niet thuis laat zitten. Zeg van, kom op, uh, we gaan er samen tegenaan. Ik uh, moest vroeger met mijn vader... Uh, nou, ik ben een heftruckchauffeur. Maar ik was, eerst moest ik al die loodsen aanvegen uh, vanaf mijn twaalfde. Dan kreeg je dan een paar gulden voor. Mm -hmm. Ja, dat is toch gewoon... Vaak was het ontzettend lachen, gieren, brullen. Dan stond je daar achter in die loods. en, dan, uh, en dan, ja, dan, ja, Gewoon iets gaan doen. De participatiemaatschappij. Ja, nou het is allemaal zo formeel geworden. En, en ik denk dat mensen hebben gewoon behoefte aan, uh, aan contact. Uh, dat er naar, naar hen omgekeken wordt. Ja, en dat ze inderdaad uh, mee mogen doen. Maar en... dat is volgens mij wel iets waar, waar bijvoorbeeld een Mark Rutte uh, wel naar streeft. Uh, maar waar, waar blijkbaar toch nog wel een aantal punten in zitten. Waardoor het moeilijk is. Uh, kan u wat van, uh, van u leren? Nou ja, goed. Als ik een meerderheid sluit in Ampsenveen... dan heb ik echt een meerderheid. Dus hij moet altijd weer terug onderhandelen. Dus ik kan die dat van me leren varen. <laughs> ja. Dus dat is... Nou, weet ik niet. Of hij wat van mij kan leren. Hij wil dat ook. Maar ik denk dat, dat we veel meer... Zoals bijvoorbeeld Lodwijk Ascher, Daar heb ik voor gewerkt als voorlichter een aantal jaar geleden. Ja, dat is ook iemand met een gezond boerenverstand. En die vindt ook gewoon dat mensen... Ja, de handen uit de mouwen moeten steken. Dus dat, dat je gewoon veel meer mensen... die, die een beetje met, met, met die gedachten bezig zijn... dat je die bij elkaar zet en zorgt dat je daar, dat je daar ermee uitkomt. Ja. Deze zomer wil het kabinet alle 400.000 bijstandsgerechtigden dit soort werk laten doen. Klusjes in ruil voor een uitkering. Aan wat voor werk moeten we dan denken, behalve sneeuwruimen? Maar wat ik ervan hoorde gisteren in ieder geval... is dat er nu weer is onderhandeld weer met de SGP en de, de ChristenUnie en het D66. Dus nu ligt het wat meer bij gemeenten. Ja, ik vind, kijk, het gaat natuurlijk niet om omzendingen... maar het gaat erom, uh, kun, je iets, kun, je iets, kun je iets betekenen voor, voor je stad, voor je, uh, voor je medebewoners... Nou, waar ik aan zou denken is bijvoorbeeld: kijk, kijk bij, we hebben bijvoorbeeld in Amstelveen een, echt een verouderde, uh, oudere mensen, heel veel oudere mensen. Ja. Nou, dat je daar af en toe kan helpen. Ik bedoel, of het nou in een buurthuis is of, of waar dan ook. Ja, dat moet ik niet gaan verzinnen. Dat kunnen andere mensen veel beter vormen. Maar het moet, maar het moet ergens over gaan. Uh, dus het is nu koud weer. Je kunt misschien, misschien uh, mensen helpen met boodschappen. Noem maar op. Ja, dekens rondbrengen. Uh, ik noem maar wat. Ja, oh, de, dat, of het algemeen <laughs> wel dekens. <namen. laughs> dat, dat, scheelt, dat scheelt dan weer inderdaad. Uh, uh, maar dan kan ik me ook voorstellen dat die mensen niet alleen dat soort leuke klusjes doen. Maar dat ze uiteindelijk ook gewoon voor hun uitkering uh, lekker moeten gaan schoffelen in de pantsoenen. Nou, ja, dat, dat, dat, dat zou, ik, zou ik prima vinden. Het is natuurlijk te, eigenlijk vind ik de ja, zot voor woorden... dat je voor miljoenen euro's allerlei bedrijven loopt in te huren om dat te doen. Mm -hmm. Terwijl je aan de andere kant mensen thuis op zitten... die daar ook gewoon, uh, nou, gewoon werkervaring kunnen opdoen. Dus oh, dat, dat okay. vind ik wel een... Want uh... dat kan dus, uh, wasknijpers in elkaar zetten. Zomaar weer zo'n cliché. Kan ja, dat dan nog? Ja, wasknijpers in elkaar zitten. Dat, ik snap nooit zozeer van waarom dat in elkaar gezet moet worden. En waarom dat. dat oh ja, als, als dat nuttig is. En, en mensen hebben daar lol in en, en daar gebeurt wat. En ze hebben daar hierdoor werkervaring, dan moet je dat doen. Maar wasknijpers in elkaar zitten. Ja, daar denk ik niet in eerste instantie. Aan. Nee, waar, waar, ik, waar ik waarom ik het ook vraag, is. Er zijn natuurlijk altijd mensen die uh, om wat voor reden dan nou ook zeggen. Nee, sorry, dat, dat ga ik niet doen. Uh, uh, dan zijn er twee opties. Uh, of ze vallen uh, uh, buiten de boot. Uh, uh, of er komt een andere oplossing. Hoe, hoe, hoe zal dat in Amstelveen lopen, zoiets? Nou, dat, kijk, dat, dat eerste wat u zegt, van, daar heb ik geen zin in. Ja, kijk, er is een beetje in Nederland is het idee ontstaan, alle werk moet leuk zijn. Mm -hmm. Dus, uh, ja, maar het moet, het moet wel een uitdaging zijn. En ja, werk is soms helemaal niet leuk. Soms zitten, moet je soms heel vroeg opstaan, of moet je andere dingen doen. Maar het is wel leuk dat je hier aan de koffieautomaat... je hebt collega's, uh, allerlei andere leuke dingen. Dus ik vind die hele gedachtegang van, moet werk nou leuk zijn? En werk is niet altijd leuk. Nee. Uh, nou, um, uh, we hebben de wasknijpers hebben we dus gehad. Ja. Uh, we hebben het schoffelen hebben we nu genoemd. Ja, ja. Uh, volgens mij zijn dat nou allemaal specifieke taken die uh, vaak worden, worden ingezet. Als, uh, als, als mensen een taakstraf moeten uitvoeren. Critici leggen ook snel die vergelijking met die taakstraf. Ja. Dat het, uh, uh, ja, een, een kwetsbare groep in de samenleving uh, wordt hard aangepakt door de gemeente. Uh, in de vorm van een, van een ja, verkapte taakstraf. Uh, het, het, het zou negatief negatief uit kunnen pakken. Wat, wat denkt u daarvan, als we die mensen dat zeggen? Ja, een kwetsbare groep. In Nederland zijn we echt in staat om heel veel mensen... al kwetsbaar te noemen, zo gauw, ze, zo gauw er wat is. Um, wat ik net vertelde over dat voorbeeld van die, van die mensen uit de bijstand... die kwamen helpen. Uh -huh. Ik heb hier een foto van, uh, daarvan... Nou, alles behalve kwetsbaar. Ja, je kunt natuurlijk wel van achter je bureau iedereen kwetsbaar gaan noemen... en zeggen van het is allemaal verschrikkelijk. Maar ik wil veel meer een overheid die zegt... als jij een probleem hebt in je zittenhuis... dat je erop afgaat en zegt kom op, doe mee, uh, we gaan ervoor. En als je echt een probleem ja. hebt, lost we het op. Maar niet dat je het allemaal gewoon nou, weg, wegschrijft... dat je een brief stuurt. Het is, is geen verkapte taakstraf. Nee, dat vind ik helemaal niet. Ik vind ook bijvoorbeeld, ja, schoffelen, is dat nou een taakstraf? Ik bedoel, heel veel hoveniers, mensen die, die 40 jaar lang hovenier zijn, die doen dat. En zijn die dan 40 jaar lang bezig met een taakstraf in hun, in hun leven? En die hebben er wel voor gekozen natuurlijk uiteindelijk. Ja, nou ja goed, dat, dat is waar, maar goed. Ja, ja nee, maar het punt is duidelijk. duidelijk. Zo meteen praten we verder met uh, VVD-wethouder Herbert de Raad, uh, wethouder in Amstelveen. Dan gaan we het uh, hebben over de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Ja, uh, Sochi zeg ik. Het is, is al bijna zover. De Olympiërs liggen al op hun kamers en in het Olympisch Dorp... zal ongetwijfeld al een uh, gezonde wedstrijdsspanning hangen. Komende vrijdag dan barsten namelijk de Olympische Winterspelen los. Ja, de afgelopen maanden blikten we wekelijks vooruit... met de deelnemende atleten. Uh, maar om hen nu niet uit hun concentratie te haal, uh, halen... Uh, verleggen we de aandacht vandaag naar iets anders. Uh, want wat is een groot toernooi zonder een speciaal feestpaleis... voor de Nederlandse fans? Marie Oudeland van het Holland-Heinig Goedemorgen. Goedemorgen. Maurice, uh, zijn jullie er al helemaal klaar voor? Ja, jawel. Uh, voor ons begint het allemaal morgen in Tolland Heinekaus. Wij uh, gaan morgen, morgenavond open voor het publiek om zes uh, uur lokale tijd. Ja. En uh, iets eerder uh, overhandigen wij de sleutel uh, van het huis aan het NOC NSF. Ja, ja. En vandaag uh, ja, geven we de laatste muren nog een, uh, een laagje extra verf. Is, er, is, er, is de oranje sfeer al... Uh, al helemaal aanwezig in dat, uh, dat Hollandhuis? Ja, in, in ons huis zeker. Uh, we hebben een, uh, een... fantastische crew natuurlijk weer... Uh, bij elkaar gekregen. We hebben ongeveer 160 mensen, waarvan... Uh, 85 hier... Uh, zeg maar op vrijwillige basis zijn. Die uh, vrij hebben genomen... van hun werk om, uh, om... het huis op te kunnen zetten en te kunnen... bemannen. En... Uh, ja, onder, onder ons leeft nu wel uh, het gevoel van het gaat echt gebeuren. We zijn hier al maanden mee bezig natuurlijk. Ja. Dus uh, we kijken er naar uit. Ja, er wordt, wordt heel veel gezegd en geschreven over Sochi. Um, maar ik en Martijn en ik denk de heer Raad uh, hetzelfde. Uh, wij kunnen ons uh, niet heel erg goed een voorstelling maken van hoe dat Sochi er nu uitziet. Hoe, hoe de sfeer daar is. Uh, is, het, is het al olympisch? Um, uh, kun, kun je beschrijven in wat voor wereld uh, je terecht bent gekomen daar? Nou, het, het lijkt op twee werelden. Uh, je hebt het, uh, het Olympische gebeuren, wat er echt fantastisch uitziet. En uh, ik krijg ook de feedback dat uh, de, de sporters uh, het ook fantastisch vinden qua faciliteiten, noem maar op. Mm. En heb je de ring daaromheen, uh, nou ja, er zitten maar twee ringen eromheen. En dat ziet er ook allemaal heel goed uit. Ik bedoel, ik zie, ik, ik zie zelf nog geen armoede of zo, en ik zit best wel veel ver, ver, ver van... Het Holland-Weinighaus zelf af en wij zitten op vijf minuten van de venue. Mm. Maar uh, ja, daar is het wel even anders. En met name op het gebied van transport uh, is het toch anders dan uh, in, uh, an ja, wat wij kennen uit Europa. Van je wilt een taxi en dan staat er binnen vijf minuten. Om maar iets te noemen. Mm. Uh, dus daar, daar leeft het veel minder. Dat zie je ook. Uh, maar hoe dichter je op de venue komt, ja. Dat zal niet anders zijn dan in andere Olympische steden. Daar, daar zie je het steeds meer leven. Ja, het is een, uh, een wondere wereld. Het, het is niet wat je verwacht, denk ik, in eerste instantie van een, uh, een Olympisch, uh, Olympische stad. Maar ze hebben het uh, uiteindelijk toch allemaal redelijk voor elkaar gekregen. En uh, sommige dingen zien er echt fantastisch uit zo. Ik kijk nu op het stadion uit. Ja. Daar waren ze gisteravond uh, de rehearsal aan het doen voor de opening. Mm -hmm. Ja, dat is, dat is toch wel een spektakel om alleen al van buiten af te zien. Ja. Terwijl er nu weer een Olympische bus langskomt, weet ik niet voor. Nee, die hoorden wij, maar die hoorden wij niet. Maar ziet er fantastisch uit. Oké. Okay. <laughs> um, uh, dat Hollandhuis, dat, Holland dat uh, staat altijd bol van de, van de Nederlandse artiesten. Uh, kun je een greep uit die artiesten uh, uh, eventjes, uh, eventjes oplepelen? Ja, we hebben Nick en Simon. Kruis Meeuws. En poets. Nog even goed doordenken. Roel van <laughs> Velsen. Uh, ik weet ze niet allemaal uit mijn hoofd namelijk. Uh, <laughs> Dat zijn uh, zo even de eerste namen die bij mij naar boven komen. Ja. En uh, we beginnen, uh, kan ik verklappen dit, uh, bij, ja, zeg maar vanaf de eerste dagen met, uh, met Nick en Simon. Oké, okay, duidelijk. Dat zijn ja. de eerste die uh, bij ons optreden. Nou, een Volendams volksfeest uh, gaat dan losbarsten in, uh, in het Holland Heinekenhuis En uh, hier, op, uh, hier ja, op, op Radio 1 en op Nederland 1, uit mijn hoofd, uh, wordt er ook meer dan genoeg aandacht besteed aan, uh, aan de Olympische Winterspelen natuurlijk. Het evenement uh, wordt 230 uur op televisie vertoond en uh, 90 uur op de, op de radio, uh, ja.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 Alle Nederlanders tussen de 30 en 70 jaar kunnen vanaf half februari gratis hun cholesterol laten meten. De nationale cholesteroltest is een van de vele initiatieven van het vandaag gepresenteerde nationaal programma Preventie. Aan het plan om Nederlanders gezonder te laten leven werken zes ministeries, gemeenten, grote bedrijven en maatschappelijke organisaties mee. Alle partijen beloven vandaag om een gezonder en vitaler Nederland te realiseren. De nationale cholesteroltest is een van de meest in het oog springende onderdelen van het plan. Zeker 8 miljoen Nederlanders zijn niet op de hoogte van hun cholesterolgehalte, terwijl dat bij 65 procent van deze groep sprake is van een verhoogd cholesterol. En dat is dus een van de risicofactoren voor hart- en vaatziektes. En de Tweede Kamer praat vandaag met minister Kamp van Economische Zaken... over maatregelen die hij onlangs aankondigde... voor het gebied in Groningen dat getroffen is door de aardbevingen. Het kabinet besloot gaswinning bij het Loppersum... de komende drie jaar fors te verminderen. En tot 2018 wordt er 1,2 miljard euro uitgetrokken... om huizen op te knappen en de leefbaarheid te verbeteren. Kamp hoopt het vertrouwen van de Groningers terug te winnen. Mensen voelen zich niet veilig meer in hun beschadigde woningen... en wij spreken zo met Corine Jansen van de Groninger Bodembeweging. Tot zover het nieuws en dan nog het weer met Niek van Amdel uit Amkerk.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 Het Nieuwsminuutje. Dankjewel Nick van Handel en uh, dankjewel Vera Simons voor je nieuwsupdate deze nacht. Um, 19 maart is het zover, dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, is VVD Amstelveen er klaar voor? We gaan het straks horen van uh, Herbert Raad. Maar eerst Fleetwood Mac, don't stop. Over half zes WNL op radio 1, Fleetwood Mac and Don't Stop. 19 maart, ja, we denken alweer aan morgen... dan is het zover, dan staan de gemeenteraadsverkiezingen op de rol. Wordt het een landelijk referendum over Rutte 2... of gaan we het echt hebben over de lokale problemen in de gemeente zelf? De politieke PR-machines worden in ieder geval weer uh, uit de vet gehaald. Ja, en bij ons in de studio uh, al dit hele uur... Uh, Herbert Raad, lijsttrekker voor de VVD in Amstelveen. Ja. Um, de partij heeft vorige week het verkiezingsprogramma uh, uitgebracht... genaamd Voor Amstelveen... Um, de landelijke VVD, die, die krijgt uh, nogal wat uh, klappen te verduren. In ieder geval, het gaat allemaal niet allemaal even gemakkelijk. Um, is het dan zo dat je als VVD Amstelveen uh, je een, een, soort van, een soort van wil gaan onderscheiden... Uh, ten opzichte van de landelijke partij? Nou, daar zijn we eigenlijk een aantal jaren geleden al mee begonnen. Um, ja, vaak was het allemaal heel traditioneel georganiseerd... Hè, bij de VVD, de Partij van de Arbeid, CDA, noem maar op... Je, hebt dan, je bent dan zo'n lokale afdeling en je krijgt dan wat van het partijbureau. Mm -hmm. nou, wij zijn er eigenlijk jaren geleden al mee, op, uh, mee, mee opgehouden. Mm. Um, vroeger weet je dan, als je mag, lang genoeg in de gemeenteraad bleef zitten... dan weet je ook kamerlid. Nou ja, niemand wil mijn kamerlid worden in dit land zo'n beetje. Dus wat dat betreft uh, ja, is daar ook niet zo'n zo zo zo zo zo wisselwerking. Ja. Dus dat lokaal is veel belangrijker geworden... Um, wel, we zijn natuurlijk allemaal wel VVD'ers. Dat dat, dat, daar zijn we natuurlijk allemaal lid van. Maar we zijn wel van de Amstelveen. Dus we zijn, uh, daar kiezen we ook echt voor. En wat is dan een speerpunt voor de VVD in Amstelveen... Uh, die, dan, die dan heel erg belangrijk is? Die bijvoorbeeld misschien niet helemaal in de lijn van uh, landelijke VVD ligt? Nou, waar, waar, waar wij nu echt soms last van hebben. En we hadden het net in de... Het eerste kwartiertje was volgens mij over Landsbankie, over geld. Mm -hmm. We hebben ook heel veel gedoe gehad met, met grondposities, met tunnels die betaald moesten worden. Uh, en Amstelveen dus, maar het Nederlands begrijpen donders goed dat als dat misloopt, uh, ja, dan gaat die OZB omhoog, uh, omhoog of gaan de belastingen omhoog. Dus wij kiezen er echt voor van: van wij zijn echt de afgelopen jaar geprobeerd om dat anders te doen. Weet je, uh, niet te veel beloven, geen gouden bergen. Ja, en wat je wel terugkrijgt, ook vanuit, vanuit zo'n landelijke campagne, dat is dus veel meer een marketingcampagne voor die grote partijen en voor die van ons ook... Ja, dat je geloofwaardigheid uh, uh, ja, ter discussie komt te staan. Nou, ja, dan zijn jullie uh, in Amstelveen in principe... een van de rijkste gemeentes van uh, Nederland. Het terugloop van uh, Gelden, Rijksgelden... Uh, voelen voel jullie dat even heftig als andere gemeenten? Ja, zeker. En Amstelveen is, is, is rijk om twee redenen. A, omdat heel veel mensen elke ochtend... Uh, misschien rond deze tijd al in de auto stappen naar, en naar hun werk gaan... En omdat wij de afgelopen 40 jaar ja, altijd uh, woningen hebben kunnen ontwikkelen. Uh, uh, dicht bij Amsterdam, op een hele mooie locatie. En daar, word je dan, uh, daar, daar krijg je geld van. Maar dat is over. Ja. Dus ja, dan moet je toch heel ja, zorgvuldig zijn met je centen. Want als je, zeg maar, we hadden het net over de kwetsbaren. Ja. ja, als je daar goed voor wil zorgen. Dan, dan, moet, dan moet het wel betaald worden. En je kunt niet alles, uh, alles doen. Ja, eh, maar eh, toch even eh, eh, resumeren of even, even terugnemen. Eh, Jullie voelen dat ook, maar ik kan me voorstellen dat de problematiek anders is dan in gemeenten met bijvoorbeeld een torenhoge werkloosheid. Of, of een, een heel groot aantal chronisch zieken zoals je veel in, in de uh, gemeentes in, in, het, in het noorden en het oosten van het land ziet. Ja, klopt. En daarvoor zul je ook altijd een echt lokaal verhaal moeten hebben. Want als wij overal als VVD van Friesland tot aan Maastricht uh, hetzelfde verhaal vertellen. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Ik bedoel, het is, het Nederland is, uh, zijn grote verschillen. Ja, ja. Gelukkig. Uh, ja, nee, dat, uh, dat. <laughs> nee, dat zeker. Um, jullie zijn in principe een van de rijkste gemeentes van, uh, van Nederland. Wij staan als Amstelveen, staan als je van die lijstjes hebt van, van waar kun je het beste wonen dan staan we er altijd vrij, uh, vrij goed op. Ja, en ja. dat willen we ook graag zo houden. Want het is hetzelfde een beetje als, uh, als een muzikant. Heb. Bedoel, je kunt een keer uh, op nummer 1 komen met je plaatje. Dat is dan nu anders, geloof ik, vandaag ja. de dag. Maar, maar zorg maar dat je er blijft. Want het is natuurlijk geen sinecure uh, dat het goed blijft gaan. Maar, maar waar, waar ik eigenlijk meer op doelde is... voelen jullie dan als gemeente ook de terugloop van, uh, van, van subsidie... Uh, even heftig als andere gemeenten? Uh, ja, wij, wij moesten het afgelopen jaar... ik geloof, we hebben 12 miljoen euro uit zo'n zo begroting gehaald en dat klinkt dan 12 miljoen euro... maar dat gaat over uh, subsidie aan, het, uh, uh, aan, aan, aan de muziekschool... aan de bibliotheek... allerlei dat soort discussies... die, je echt gewoon, uh, die, die gewoon hard ingrijpen. Ja, ja... Um... Zometeen uh, gaan we het hebben over de decentralisatie. Um, ja. Dat zit ook in uw portefeuille. Nou, ja, min of meer. Ja, min of meer ja. toch? Ja, ja. Ja. Um, uh, gaat u daar ook campagne over voeren? Heel veel partijen durven daar geen campagne over te voeren, lijkt het wel. Omdat er toch nog uh, het zoveel haken en ogen aan, aan zitten... Dat, het, dat ze het moeilijk kunnen inschatten over wat er nou straks daadwerkelijk moet gaan gebeuren. Ja, ik heb er wel een paar duidelijke zinnen over wat wij willen. We hadden het net al over de grote verschillen tussen gemeenten. Zorg er maar eerst voor dat je nou een goede analyse hebt... van wat zijn nou die problemen van, van oudere mensen... Uh -huh. of van kinderen die jeugdzorg nodig hebben. Zorg dat je dat goed weet. Zorg dat je een paar mensen, een paar goede inkopers in dienst neemt... die ook weten wat je inkoopt. Want daar gaat het natuurlijk over. Dat je waar voor je centen krijgt. Uh -huh. Ja, en dan wil ik graag die rijksmiddelen hebben. Graag nog wat meer dan wat nu voorgesteld wordt. Want het zijn mijn inwoners, het zijn onze inwoners. Dus ik ga er liever zelf over dan een of andere, uh, ja, de, dan de provincie of het Rijk. Ik, en, wil het, ik wil het hier geregeld hebben. En hoe dat geld dan precies gaat besteden... Uh, dat gaan we dan uh, straks uitvoerig bespreken. Uh, want dan gaan we het verder hebben over die decentralisatie. Ja, het rommelt nog steeds in Groningen. Vanmiddag om vier uur is er weer een debat in de Tweede Kamer... over de gaswinning in deze provincie. In het bijzonder over de zogenaamde schrijnende gevallen. Ja, de Groninger Bodembeweging zet zich al jaren in voor deze groep. En voorzitter Corine Jansen is straks bij het debat. Mevrouw Jansen, goedemorgen. Goedemorgen. Die schrijnende gevallen. Kunt u nog één keer uitleggen welke mensen dat betreft? Ja, dat zijn eigenlijk... Dat, is, dat zijn een aantal categorieën van, van mensen um, die dat betreft. Kijk, je hebt mensen die... Um om um, uh, economische redenen gewoon weg moeten uit het gebied... die zijn werkloos geworden. Kijk, zoals nu uh, de situatie met Aldel is voor heel veel gezinnen... is dat weer een enorm probleem. Maar mensen die elders in het land werk vinden... ja, die zullen hun huis moeten verkopen. Dus daar, daar, die mensen zullen hulp moeten hebben om weg te kunnen komen. Maar er zijn ook mensen die uh, psychisch zo in de knoop zijn geraakt... Uh, inmiddels van het hele gedoe van alle, van alle bevingen... van alle procedures, de angst daarvoor... Ja. Die, die draaien door, daar moet, daar moet hulp voor zijn. Ja, en dus is er een debat. Uh, wat verwacht u dat er in het debat vanmiddag in de Kamer zal gebeuren? Ja, dat debat gaat natuurlijk zeker niet alleen maar over, over, dit, uh, over dit ene onderdeel. Dit is maar een heel klein element van het, uh, van het totale debat. Nou ja, dus de schrijnende debat. gevallen zijn natuurlijk wel de aanleiding voor het debat van vanmiddag. Uh, dus er zal over gepraat worden. Wat verwacht u daarvan? Er wordt zeker over gepraat. Kijk, in principe is daar een regeling voor, de, voor in de maak. Maar het betekent dat... Uh, uh, ja, dan zullen nu toch hier in het gebied zullen daar, uh, voorwaarden aan gesteld moeten worden. Voor wie geldt dat precies? Uh, hoe, ga, hoe pak je dat aan? Wie moet je daarbij inschakelen? Hoe komt die keus tot stand? Ja, de bedoeling is nu, heb ik begrepen, dat dat uh, um, onderdeel wordt van wat er aan de dialoogtafel in, uh, in Groningen gaat worden besproken. Uh, uh, er is in ieder geval geld. Er is, uh, door de, er is uh, aan de provincie 1,2 miljard euro beloofd. De, de NAM heeft nog eens 15 miljoen beschikbaar. Uh, uh, uh, op een gegeven moment moet je zeggen dat is voldoende, of niet? Nou ja, kijk, als je het hebt over dat, over dat budget... dat is een groot deel van het budget... is gewoon waar mensen in Groningen recht op hebben. Dat is, uh, dat is budget om uh, alle schade te herstellen om preventieve gebouwen te verstevigen. Dat is alleen al 800 miljoen uit het geheel. Dus waar we het over hebben... het zijn allemaal losse onderdelen in het geheel... waar Groningers... die hebben daar gewoon recht op. Het is gewoon van de nam om dat uit te voeren en om dat te herstellen. Mevrouw Janssen, dat was de vraag ook niet. De vraag was, is dat genoeg? Ja, maar dat zal je in de praktijk moeten merken. Het zijn principebedragen. En als het... Als het niet genoeg is, dan moet er meer bij komen. Ja, maar mevrouw Jansen, er de, de, de, de, de, de moest iets gebeuren. Uh, er wordt nu, vanuit de overheid, wordt er nu dus ingegrepen. Er wordt nu uh, tot 2018 1,2 miljard naar Groningen uh, gestuurd, naar de provincie. En nou is het, voor mijn gevoel, uh, is nog steeds een beetje het idee van... het is nog, nog niet goed genoeg. Um, en u kunt mij nu niet concreet uitleggen wat er nou eigenlijk precies moet veranderen. Wat, wat, waar, waar, waar, waar hebben we het dan nu over? Ja, kijk, het, het budget, is dat niet goed genoeg? Ja, dat zal in de praktijk wel blijven. Ik denk dat het helemaal niet zo interessant is... Uh, uh, wat voor bedrag en met hoeveel nullen u daar, uh, u daar noemt. Uh, kijk, het gaat erom van... Uh, is deze provincie... Uh, krijgt die voldoende compensatie voor alles wat mensen aangedaan wordt? En dat moet gewoon betaald worden. Ja. En of het nou meer is of minder is... dan is dat eigenlijk helemaal niet zo interessant. Dus het is niet zo dat de Groningers een slaatje proberen te slaan uit de bevingen? Nou, dat beeld zou ik toch niet willen oproepen. Nee. Uh, de afgelopen weken hebben we van uw organisatie... de Groninger Bodembeweging eventjes weer wat minder gehoord... Uh, als het gaat om, uh, om acties. Zijn jullie daar nog steeds wel mee bezig? Uh, wij hebben natuurlijk een heel aantal manifestaties uh, georganiseerd... om mensen ook een, een platform te geven om die boosheid te uiten. Maar wij zijn natuurlijk geen, actie, geen actiegroep. Wij zijn nee. een, uh, een, een, een, een belangenorganisatie. Uh, nee. wij, uh, wij verdedigen de belangen van onze, van onze leden. We hebben inmiddels... Uh, we lopen nu tegen de 1800 aangesloten huishoudens in het, in het gebied. Dus dat is toch een enorme groep die wij vertegenwoordigen. Ja, uh, uh, nou goed, uh, uh, dit is Radio 1. Veel mensen hebben hun wekkerradio op uh, kwart voor zes staan. Uh, dat betekent dat ik u graag tot slot van dit gesprek... Uh, nog even de tijd wil geven om de belangrijkste pijnpunten... uit dit dossier de revue te laten passeren. Laten we zeggen in een seconde of dertig. Gaat dat lukken, denkt u? Nou, doe maar. Nou, ik He is zoveel dat het gaat, gaat dit niet lukken. Maar ik begin gewoon. Kijk, het allerbelangrijkste is toch dat de veiligheid gewaarborgd gaat worden... En dan uh, compensatiegeld of geen compensatiegeld, Het gaat om de veiligheid van de mensen die hier wonen. En daar moet aan gewerkt worden. En daar zal het in vanmiddag in, uh, in Den Haag ook in het debat vooral, vooral om gaan. Is dit een winningsplan wat, uh, wat haalbaar is, waarom is, um, besluiten uh, besluit de heer Kamp dat... Uh, dat het winningsplan gewoon doorgaat zoals dat jaren geleden ook afgesproken is. En waarom luistert men niet naar het SODM die ja. waarschuwt voor de veiligheid in dit gebied? Vragen genoeg onder meer van Corine Jansen, voorzitter van de Groninger Bodembewegingen. Bedankt voor uw verhaal en uw tijd. Ja, tot ziens. Ik uh, telde de 35 seconden. Nou ja, mag voor deze keer toch? Het gaat ja. wel ergens om. Um, het is nog altijd uh, de bedoeling dat de decentralisatie van het sociale domein uh, volgend jaar moet ingaan. Uh, zaken als de jeugdzorg en de wet maatschappelijke ondersteuning moeten dan worden uitgevoerd door gemeenten. Maar veel uh, gemeenten spartelen eigenlijk tegen en die zijn sceptisch... en willen er voorlopig nog niet de vingers aan branden. Nee, niet uh, alle burgemeesters en wethouders zijn het oneens met deze hervorming. Een van de voorstanders zit bij ons aan tafel, VVD-wethouder in Amstelveen. Herbert Raad, uh, goedemorgen nogmaals. Goedemorgen. Uh, ja, uh, je hoort een hele hoop geklaag van gemeentes over deze nieuwe wet. Uh, het zal allemaal moeilijk worden. Uh, dit, te, te weinig geld, te veel taken, te weinig tijd. Uh, u bent positief. Ik ben inderdaad positief. Er wordt al jaren overgesproken om dit nou eens gewoon echt gewoon te gaan regelen. En dan weet je dat, dan krijg je wetgevingsprocessen... en dan krijg je de Kamer, dan krijg je lobbygroepen... en dan krijg je de VNG. Maar ik hoop echt dat dat deze periode echt gaat lukken. Want het is niet... Um, het gaat er gewoon om dat je, dat je de zorg... voor je mensen in je stad beter kan organiseren. En dat je dat zelf kan doen, dat je zelf verantwoordelijk wordt... En natuurlijk, ik maak me ook zorgen dat dat geld op een goede manier geregeld wordt. En dat je voldoende uh, tijd krijgt om alles, uh, alles te organiseren. En natuurlijk moet er in Den Haag het nodig gebeuren. Maar het moet wel die kant op. Want zoals het nu gaat, laten we ook maar heel eerlijk zijn. Zoals het nu gaat, gaat het natuurlijk gewoon helemaal niet goed. Of het nou de jeugdzorg is of de AWBZ, dat gaat gewoon niet goed. Nou, nou zijn vele gemeenten uh, en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... Uh, zijn het nog lang niet eens met deze hervorming? Uh, in oh. deze hoedanigheid willen ze er niet mee in zee gaan. U dus blijkbaar wel. Um, ja. Wat maakt u dan anders dan andere gemeenten? Heeft u de zaken beter op orde? Nou, de zaken beter op orde. We hebben bijvoorbeeld Rob Oudkerk ingehuurd, uh, oud kamerlid en, uh, en huisarts. Die, die, die, die, die trekt dat hele project voor ons met een aantal, aantal mensen. Mm -hmm. uh, ik heb ook een meneer, een aantal mensen wij rondlopen, die, die, zeg maar, die hebben altijd gewerkt in de zorg, uh, wat ouder. Uh, tegen hun pensioen aan. Dus die laat ik ook echt kijken van, uh, zeg maar richting contracten. Van wat kopen wij nu in? En slaat dat nou ergens op? Want als je gaat kijken naar die zorg... en dan kijk je naar allerlei bestekken en offertes... nou, daar valt geen chocola van te maken. En dan denk ik... Bedoel, dat, dan, ja, ik ben normaal een eenvoudig wethouder. Maar zelfs mensen die jarenlang meelopen... Uh, uh, gemeentesecretarissen... we snappen soms eigenlijk niet wat daar, wat daar staat. Dus daar valt een wereld te winnen... om het eens een beetje... Nou, hoe zeg ik wel? Iets meer boerenverstand erin te brengen. En, en daar ligt een rol voor Den Haag? Nou, en daar ligt een rol voor Den Haag, maar ook een rol voor, voor ons als, als, als gemeente. Want eh, het, is, het gaat er nu vaak om, bijvoorbeeld wij geven geld aan zo'n welzijnsinstelling, daar geven we 2,2 miljoen euro uit. En wel de laatste vraag van waarom doen we dat? Ja, omdat daar 2,2 miljoen euro voor staat. Ja. Dus ja, dus iedereen heeft een kruisje en die zet zijn vinkje. Maar niemand praat erover van is het nou, is het nou goed besteed? Ja, eh, probleem in kennis dus waarschijnlijk ook. U zegt, daar moeten we als gemeente mee aan de slag. De ja. Vereniging Nederlandse Gemeenten eh, doet wel zijn best... maar eigenlijk het enige wat we van de VNG op dit moment horen is... Het gaat allemaal veel te snel, we maken ons grote zorgen. Uh, hand in bij, eigen boezem steken zou dan niet uh, uh, misplaatst zijn. Ja, VNG heeft volgens mij twee derde van de gemeente was het niet mee eens en een derde wel. Hm. En zo'n VNG is natuurlijk een, een, een, een verbond van 400 gemeenten. Hm -hmm. Maar de enige gemeente, ik kan me heel goed voorstellen, als je een gemeente hebt van 30.000 inwoners, ja, dan is het heel lastig om dat voor elkaar te krijgen. Wij werken samen met Aalsmeer, dat is onze buurgemeente, en dan hebben we ongeveer 100.000 uh, mensen. Dus dan heb je een soort goede schaal om in te kopen. We zitten dicht bij Amsterdam. Um, dus dat, dat is voor ons is dat ja, best wel is dat beter te overzien... dan bijvoorbeeld zo'n zo zo gemeente in Groningen waar we het net over hadden. Eigenlijk hadden we eerst de gemeentelijke herindelingen moeten hebben... en daarna pas dit uh, hele plan. Nou ja, bijvoorbeeld met Davo heeft Plasterk ook gezegd... van zorgen ervoor dat gemeenten gaan samenwerken. En daar is hij mee bezig geweest. Ja, en dan zie je toch weer hoe lastig dat is met gemeenten. Want dan heb je... Um, Gemeente A wil niet samen met B. En gemeente B die vindt C eigenlijk heel vervelend, omdat de voetbalclub vroeger gewonnen heeft. Dus je krijgt allerlei van die mechanismes ja, ja, waar, waar, ja. Ik, waar ik gewoon helemaal niks mee heb. Ja, oftewel, er zitten best wel veel haken en ogen nog uiteindelijk aan. En, en, en zeker op het punt, en daar hebben we het dan nog niet eens gehad, op het financiële punt. Uh, er wordt uh, gekort in de budgetten. Ja. Um, en uh, het, het probleem wordt eigenlijk, zo zien heel veel gemeenten het althans. Het probleem wordt eigenlijk in de schoot geworpen van gemeenten nu. Ja. En zoek het maar uit met het met het mindere budget wat, wat jullie tot jullie beschikking hebben. Ja. Um, heeft, uh, hoe, hoe gaat Amstelveen dat dan regelen op het moment dat er minder budget is? Nou ja, Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. 2.500 mensen maken bij ons gebruik van huishoudelijke hulp. Daar krijgen we 6 miljoen euro voor. Zal dat er nou 4 miljoen euro wordt, dan ga ik natuurlijk gewoon kijken... wie heeft nou echt huishoudelijke hulp nodig? Ja. Want ik heb laatst een laatste paar van, van, van dames op kantoor die werken... Dat, in dat, de, dat de, gaat u doen. Als gemeente gaan wij gewoon... Maar dat kunnen jullie ook reëel in kaart brengen. Dat, want dat is voor heel veel gemeenten is dat juist hetgeen wat hen tegenhoudt. Omdat ze bang zijn dat ze dat niet goed genoeg in kaart uh, kunnen brengen. Omdat ze de kennis niet in pacht hebben. Nou, maar volgens mij voordat iemand huishoudelijke hulp krijgt... Dan, dan, dan ga je kijken wat de situatie is. En dan zeg je van, nou mevrouw, ik vind het heel terecht... want u heeft hulp nodig en dan krijgt u hulp. Als dat niet het geval is. Of ze hebben al jarenlang zelf de, de, de schoonmaaksten betaald. En nu zijn ze dan zeg maar 65 of 70. En dan kom je bij de gemeente aankloppen. Dan kun je toch zeggen. Van, ja maar dat, dat is toch gewoon. Dat kunt u toch nu zelf ook nog blijven betalen. Dus je moet heel scherp gaan kijken. En af en toe ook eens nee durven zeggen. Ja. En waar gemeente natuurlijk. Ik begrijp het wel. Het is natuurlijk vreselijk. Want er komen natuurlijk een aantal mensen die komen naar het gemeentehuis. Met ballonnen en zeggen van nou, ik heb het tien jaar gehad. En nou zit u er van de, van de VVD of van het CDA. Of van de Partij van de Arbeid. En nu krijg ik het niet meer. Maar dan moet je gaan uitleggen, ik geef het wel aan u. En niet aan, en omdat, ik het, omdat die persoon het echt nodig heeft. Ja. Ander, uh, ander punt, uh, de, de samenwerking met zorgverzekeraars. Ja. Uh, dat is dat een is, lastige. Dat is een hele lastige. Ja. Uh, hoe, hoe kan je dat uh, vanaf, vanaf moment 1 uh, goed, uh, goed in, in goede banen leiden? Nou, je moet altijd goed samenwerken, ook met die zorgverzekeraars. Maar ik vind wel dat Van Rijn daar, de, de staatssecretaris... die heeft echt een taak om die zorgwet... om daar, daar goede waarborgen in op te nemen... Ja. Uh, gaat te ver om dat hier zeg maar helemaal uit, uit, ja. uit te filteren. Maar, maar daar, daar, daar heeft het ministerie echt een taak. En, en daar, daar maak ik me ook zorgen over, ja. Er is meer dan genoeg nog te doen in ieder geval. Zeker, maar het, gaat het, maar het moet erom gaan dat mensen sneller en beter geholpen worden. En nu dat je niet van meer van het kastje naar de muur gestuurd wordt... en dat je allerlei verschillende financieringstromen hebt... met allerlei verschillende accountants... dat kost ook nou ja, klauwen met geld, wou ik bijna zeg, handen vol met geld. Ja. Herbert Raad, VVD-wethouder in Amstelveen. Bedankt voor uw komst. Ja, en heel erg veel succes alvast 19 maart ja. tijdens de gemeenteraadsverkiezingen als <laughs> lijsttrekker. Ja, dankjewel. En neem nog een lekker kopje koffie, zou ik ook zeggen. Mooi dag. De Tweede Kamer dan, die debatteert vandaag, u hoort het al, over de gaswinning onder de Groningse Korst. De gevolgen van de boringen zijn inmiddels wel bekend. Ze veroorzaken aardbevingen. En die aardbevingen zorgen weer voor de nodige scheuren in de Groningse Huizen. Ja, ter voorbereiding op het debat bezocht een aantal Kamerleden vorige week de provincie, waaronder Paulus Jansen van de SP. Meneer Jansen, goedemorgen. Soms lijkt het wel of heel Groningen op instorten staat. Uh, u bent er geweest, klopt dat beeld? Nee, dat klopt natuurlijk niet. Ah. Maar uh, op het moment dat er uh, toch steeds vaker bevingen zijn... en huizen keer op keer nieuwe scheuren krijgen... Uh, de, uh, uh, worden muren uit elkaar gedrukt... daar krijg je natuurlijk een heel onrustig gevoel van. En er zijn inmiddels uh, ongeveer 200-300 uh, woningen zo slecht... dat ze uh, uh, gestut moeten worden... Um, en dat betekent dat ze eigenlijk uh, ja, op instort staan... tenzij ze heel snel geregistreerd worden. Ja. Nou, u heeft als, uh, als Kamerlid uh, uh, heeft u als een spons daar gestaan... om al uw ingevingen op u in te laten werken... hoe dat Groningen op dit moment erbij, uh, erbij ligt. Uh, wat neemt u nou tijdens het debat mee uh, van uw bezoek? Ik denk dat de mensen uh, een aantal dingen belangrijk vinden. Allereerst uh, de veiligheid, hè, dat ze zeker weten dat... Uh... Hun huis en aard uh, in de toekomst uh, uh, ja, niet instort, dat, dat hun kinderen in gevaar lopen. Dat, dat is toch een heel grote dreiging die mensen voelen. Um, ook al denk ik dat in een aantal gevallen dat dat uh, uh, niet in orde is, maar um, het is wel zo dat uh, het heel hard is dat we de oorzaak proberen weg te nemen. Ja. De, die hele snelle aardgaswinning die we de afgelopen 15 jaar gehad hebben. ...heeft iets te maken met die, uh, met die daling en ook met die bevingen. Maar wat is dan die oplossing? Nou, minder, minder tegelijkertijd winnen, dus het tempo omlaag brengen. Dat het ook wat de staatstoezicht tot wat vorig jaar, januari zei. En uh, toen heeft minister Kamp gezegd van, ik ga het goed uitzoeken. Daar heb ik een jaar voor nodig. En daarna heeft hij uh, in 2013 uh, een all time record uh, gehaald, zeg maar, in, in aardgas. Dus eigenlijk meer dan ooit gewonnen. Ja. Dat is uh, ook, ook niet echt een dankafdomme. Dat zou ook niet met elkaar in ieder geval. Nee. Uh, en dat heeft er ook toe geleid dat er nogal wat verschillende actiegroepen actief zijn daar in het noorden. Uh, uh, heeft u ze ook allemaal stuk voor stuk gesproken? Die potentie heb ik niet, maar ik heb er inderdaad heel wat gesproken. Ik ben ook op een aantal plaatsen gaan kijken. Hm. Um, wat natuurlijk ook heel hard nodig is, is dat de huizen die beschouwd zijn gerepareerd worden... en preventief versterkt worden. Hm. Um, ja, je kan je voorstellen dat als je de fundering... Uh, aanpast dat ze dan, als er iets gebeurt, uh, beter bestand zijn tegen een schok. Ja. Je kan uh, de muren en het dak beter met elkaar verbinden met ijzeren staven. Mm -hmm. Er zijn een aantal technieken die inmiddels wel ontwikkeld zijn... Uh, die je uh, kan gebruiken om, uh, om alles gewoon beter bestendig te maken tegen uh, toekomstige schokken. Ja, er is ook al een hoop over gepraat. Er is al een, een, een plan. Uh, maar minister Kamp moet dus vanmiddag om vier uur alweer naar de Kamer komen... vanwege de gaswinning in Groningen. Wat wilt u dit keer van hem? Nou, uh, KAM heeft een heel uitgebreid uh, plan, maar dat moet op een aantal punten wat ons betreft uh, flink verbeterd worden. We willen dus dat het, uh, de gaswinning per jaar omlaag gaat. Ja. Uh, dat betekent of niet dat het gas weg, weg is. Hè? Dat blijft gewoon in de grond zitten en dat komt dan in de toekomst ook nog een keer waarschijnlijk naar boven toe. Kunnen we er langer van genieten? Uh, juist, en uh, het wordt ook helemaal meer waard. Hè? De gasprijzen zijn afgelopen 50 jaar harder gestegen dan de inflatie. Dus eigenlijk hoe langer je het laat zitten, hoe meer het waard wordt. Waar, waarom doen we het niet nu al? Vragen we ons af, hè? Nou, kijk, uh, het is natuurlijk heel verleidelijk om te denken van we gaan nu snel wat extra winnen. Dat is goed voor de schatkist nu. Uh, maar je zit natuurlijk tegelijkertijd uh, je, je snoep, zeg maar, uh, in één keer uh, op te eten. Mm -hmm. En iedere moeder weet dat het ook niet zo slim is om dat te doen. Dus dat is een belangrijk punt. Mm -hmm. Het tweede is dat er uh, geregeld wordt dat uh, reparatie, schadeherstel en de preventie dat dat door een onafhankelijke partij geregeld wordt. Uh, Kamp zegt, de NAM is daar verantwoordelijk voor. Hè, dus de NAM is verantwoordelijk voor de aardgaswinning. Dus ze moeten ook de reparatie uh, regelen. Ja. Dat vertrouwen de mensen niet meer. Uh, er wordt vaak door makelaars toch uh, uh, heel erg afgedrongen op, uh, uh, op de prijs. Uh, Want dat, dat ligt niet aan de aanschokken. De, ja. de mensen vertrouwen dat niet meer. Het ligt heel erg voor de hand om te zeggen... van laat het nou voor iedere kubieke meter gas die ze winnen. Dat, uh, dat moet dus onafhankelijk. Uh, nog eentje of was dit hem? Nou, er zijn nog wat andere zaken. Uh, een laatste belangrijk punt is de economie in de regio... Uh, werkloosheid in Oost-Groningen is het grootste van heel Nederland. En ook het dat ligt wel voor de hand, zeg maar, als we daar uh, in totaal 500 miljard euro voor de schatkist uithalen in de loop van de jaren, om ook wat meer te doen aan de economie uh, voor die mensen zelf. Duidelijk verhaal. SP-Kamerlid Paulus Jansen dank u wel en succes vanmiddag. Graag het is uh, drie minuten voor zes. Goedemorgen, u luistert uh, naar Nu Al Wakker. Daar is mee ook uh, woensdag 5 februari uh, begonnen, uh, het nieuws van vandaag. De Tweede Kamer debatteert vanochtend over de uitvoering van de WMO. Met die wet moeten uh, gemeenten vanaf 1 januari aanstaande... de overnemen van burgers die nu onder de landelijk geregelde AWBZ vallen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten zegt dat dit niet op een verantwoorde manier gaat lukken. En CDA-Kamerlid Mona Keizer deelt deze zorgen. De tijd is gewoon uh, heel erg uh, kort...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 Vandaag is de eerste echte werkdag van onze nieuwe staatssecretaris van Financiën. Erik Wiebes vertrok hals over kop als wethouder uit Amsterdam om het landsbelang te dienen. Gemeenteraadslid Luud Schimmelpennink, Schimmelpennink, sorry, uh, zal hem in ieder geval missen. Het is in ieder geval een groot bestuurder en ook een goede systeeministuur. Eén die andere wegen weet te vinden dan de gemiddelde bestuurder. En zijn taak is moeilijk, heb ik begrepen. Niemand weet hoe hij het op moet lossen, maar zijn analyses zijn scherp. Hij zal zeker met opmerkelijke oplossingen komen. Het rommelt nog steeds in Groningen. Vanmiddag is er weer een debat in de Tweede Kamer... over de gaswinning in deze provincie. U hoort het al. In totaal is er meer dan 1,2 miljard beschikbaar voor de Groningers. Corine Jansen van de Groninger Bodembeweging... weet nog niet of dat genoeg is. Ja, maar je, dat, dat zal je in de praktijk moeten, uh, moeten merken. Het zijn uh, principebedragen. En als het... Uh... Als het niet genoeg is, dan moet er meer bij komen. Juist. Gisteren voerden medewerkers in de zorg... door heel Nederland actie voor een goede CAO. De acties waren kort en vooral ludiek. Lilian Marijnissen van Advocabo NVV Zorg... denkt dat de acties in de toekomst niet snel heftiger zullen worden. Mensen in de zorg zouden ook kunnen gaan staken... en zeggen we gaan een dag niet werken... we gaan mensen allen in de bus naar Malieveld. Nou, ik denk dat Nederland dan te klein is. Want dat betekent wel dat gewoon duizenden ouderen... een dag zonder zorg zitten. En dat willen die mensen in de zorg ook helemaal niet. En Vandaag start publiek... Publieksactie Ik Lees Legaal, het boekenplatform. De Social Book Company hoopt dat iedereen stopt met het lezen van illegaal gedownloade boeken. Het idee is om op 8 maart, als de boekenweek begint... dat dan zoveel mogelijk mensen op zoveel mogelijk manieren gaan zeggen... ik lees legaal. Dus dat kan met een tweet uh, of met een foto op Facebook. Uh, mag iedereen helemaal zelf weten. Meer nieuws hoort u over een paar minuten in het NOS Radio 1-journaal... met Marcel Oosten en Frederik Jong. En nu al wakker is er elke week woensdagochtend tussen 4 en 6 op Radio 1. Wat ons betreft, uh, tot volgende week. Tot volgende week en een wakkere dag. Wakkere dag.